En een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NO. 50 mensen raakte gewond. De bom ging af toen een bus met militairen voorbij kwam. Volgens de Turkse president Erdogan... ...is de aanslag het werk van de Koerdische PKK. Een week geleden kwamen bij een bomaanslag in Istanbul... ...44 mensen om. De evacuatie van burgers en rebellen uit Oost-Aleppo wordt hervat... ...zegt een anonieme woordvoerder van de Syrische regering... ...die bevestigt dat er ook mensen uit vier dorpen... ...in veiligheid worden gebracht... De evacuatie uit Aleppo werd gisteren stopgezet omdat er werd geschoten. In Kamperveen in de gemeente Kampen is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep vastgesteld. Het bedrijf met 14.000 eenden wordt geruimd. Ook een pluimveebedrijf vlakbij wordt geruimd. Twee andere bedrijven worden geïnspecteerd. Gisteren werd ook in Overijssel vogelgriep vastgesteld bij watervogels. Op twee plaatsen werden ruim 60 dode vogels gevonden. Tot besluit nog het weer. In het zuidoosten nog wat zon. Verder bewolkt en kans op wat motregen. Het wordt 6 tot 8 graden. Morgen bewolkt in het oosten en zuidoosten misschien nog wat motregen. En het wordt 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. warmte, Varmte. kerst. Zie, FN.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 kan Je niet missen, maar hopelijk mist je mij wel. Want zou je je één keer vergissen, dan stak er zo'n nest in mijn vel. Wanneer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 Iwan, eerst kon je me missen Maar nu je niet zonder me kan Moest jij je natuurlijk vergissen Dat is nou weer echt iets for a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 In de dolle olifant, dat komt niet op de hoek, kun je doorgaan tot het einde voor een soppi per verzoek.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 schoot toen over de rivier wat hield ik dan van de rivier na na na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 Dat zijn haar eigen televisiepersoon. En dan ontving ze de toen 21-jarige Whitney Houston. En samen zongen ze een duet. En uh, Ariva, die heeft uh, een van zijn treinen naar haar vernoemd. Namelijk de team 233. We hebben het over Lisbeth Metlis. Die hoort er nu met Mensen naar de maan. De wereld geeft zorgen en koopt aandelen in God. Maar de baker komt pas morgen en zwemt de deur op slot. Vader deelt zijn straf uit, maar het vaken slaapt alleen. En ik zie er elke spiegel, lege spiegels om me heen. De ooievaar zoekt ruzie, het soldatenkoor geeft bloed. Alle koersen blijven stijgen, in de tovenaar. De koningshuizen trippen en ze flippen in het dalen, en ik zit hier met mijn dokters op de rand van een...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 als de kruk als maar niet stuk was, hou die weten rijden. Je remmen zijn versleten en je werkt niet meer. Maar toch blijf je verbeten heer in het verkeer.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 dat iedereen de in de vakantie het schoot. Ik ligt met hij ja, aan de blaaja op het zonnige Spaanse strand. Ging vorig jaar naar Spanje, was voor de eerste keer. Want Keijzel zei daar is wat aan de hand. Le, le, le. Om negen uur het vliegtuig, om 12 uur al daar. Om twee uur lag ik lekker aan het strand. Ik lag bij de branden, we lagen zij aan zij Toen vroeg een aardig meisje, is deze plaats nog geen? Ik lig met Haya, aan de playa op het zonne-Spaanse strand En met ja aan de playa loopt het altijd uit de hand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 we gaan nog naar de zee. We liepen langs het water, heel kusjes hand in hand. Toen struikelden we samen en lagen in het zand. Ik ligt met Aja aan de playa op het zonnig Spaanse stal.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 Waar ik woon, daar speelt een klein blond jongen. Die zijn moeder nodig heeft als ze komt voor hij verder, maar hij snapt niet goed. Waarom zij zo vaak huilen moet? Waarom die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 En op 28 september 2007 ontving hij de eerste Radio 5 oeuvreprijs... vanwege zijn grote verdiensten voor de Nederlandse lichte muziek. En vanwege zijn immense populariteit onder het publiek van Radio 5. En in een computerspel, in 2008, werd het nummer Rhythm for You... gebruikt als een van de twintig stukken achtergrondmuziek. En uh, in de film Zwartbroek, Boek, Zwart Boek, moet ik zeggen... werd het nummer Oude Taai gebruikt...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 Maar eenmaal op zo'n avond verlof me het is waar toen hosten ze heel eensgezind het huis haast in elkaar ze danste boemse desy als samba per abuis. ze zongen en de andere in de huis toen kwam een polonaise dat werd een hele tour ze zongen net en gingen door de vloer Dat ze in geen jaren daar was geweest Ze zongen het en gingen door de vloer Om zat de patience, het wou maar niet vandaag. Toen schoot opeens een tafel met kaarten naar omlaag. Hij riep naar onderwijzend, dan gaat maar uit de boer. De hele avond was hij niet thuis, nog gaat hij door de vloer. Hey, hey, hoe het was een feest? Zoals er in jaren was geweest.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 dus vast niet vergeten. U kijkt ons zo droevig en meeleidend aan en vreest dat hij nooit terug zal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 en streelt haar onwetende kleinen. Moedertje lief.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 Ons dus vast niet vergeet.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 Zie FM wenst u allemaal fijne dagen.